Derde episode, Brood met kaas. Hé, hé, maar wil je moe al dat lopen? Even lekker gaan zitten. Ruilen. Ik lust geen kaas. Ze hebben me boderhammen met kaas gegeven. Heb je worst? Mens, ik heb helemaal geen brood bij me. Brood met kaas is juist lekker. Je krijgt niks. Ik ruil alleen. Krijg is er niet bij. Zo mooi hier, niet? Ik was hier nog nooit geweest. Ik heb zo'n kaart en dan mag je in alle dierentuinen komen. En mens moet toch wat, nietwaar? Ik bedoel, een beetje vertier. We zijn een dagje naar buiten. Elk jaar gaan we naar Burgers. We zijn met drie bussen. Anders kom ik nooit buiten, maar nou wel. De anderen liepen zo vlug, ze willen allemaal naar de apen. Ze zijn apart gegaan in de bussen. Mannen bij mannen, vrouwen bij vrouwen. Ik heb eigenlijk verkeering met Lammert, maar die mocht niet mee van de dokter. Hij kan haast niet lopen, nou is zijn karretje ook nog stuk. Ik heb een pracht van een auto. Tweedehands, maar toch zo goed als nieuw. Blauwe Volkswagen. Zie je niet veel, hè? Wat? Blauwe Volkswagen's, Mooie kleur, hoor. Niet ordinair, echt mooi blauw. Van dat donker, heel beschaafd. In de straat ook. De buren kijken zoals ik hem inparkeer met iets van jaloezigheid, zal ik maar zeggen. Het karretje was al in gebruik. Ik zeg tegen Lammert, dan kan je mooi op mijn rug wil ik ook best doen voor Lammert, want ik ben erg sterk. De slaapzaal ook. Als ze met kussens slaan, weten ze niet waar ze aan beginnen, want ik win het toch. Als je dat maar niet tegen de zuster zegt. Zuster Koos, want van haar mag het niet slaan met de kussens. Ja, ik hoor er eigenlijk niet bij, hoor, bij die mensen. Want we zitten in een inrichting. Ik ben er maar tijdelijk. Dat zeggen ze allemaal, ja. Kom er om een beetje tot rust te komen. Het is nou bijna twaalf jaar. Ik wil er eigenlijk niet meer uit. Als je buiten komt is niet zo druk op straat. Die mensen rijden veel te hard in die auto's. het twee heb ik hem zo wel op zestig, 65. Meteen weg bij het stoplicht. Een vele jas. Die zou ik wel me willen hebben. Leren handschoenen heb ik al. Maar zo'n zwart-vuile jas, dat was deftig. Zag ik laatst op de televisie toen had een of andere prinses die jas aan met de wedstrijd. En, en toen kreeg ze bloemen. Ze wou ook nog bij ons komen, werd er verteld, met een prins. Dat hebben ze nog niet gezien. De kleine prins, dat zou mooi zijn. Want bloemen hebben we genoeg. Die vragen kan Lambert, want hij doet de tuin je voor, dan komt die prins. Hij heeft een fluwelen pakje, Jan. En dan geef ik hem de bloemen van Lammert. En dan zeg ik, alsjeblieft, hoogheid, die bloemen zijn voor u zet. Ze maar mooi in een vaas. Hmm. Maar ja, die zal ze wel moeten geven want die kan ook zo goed kwekken. Ook in het buitenlands. Ik kan alleen, I love you. Dus Engels, dat kan ik. Ik zeg het bijvoorbeeld voor de grap tegen Lammert. Hallo, joh. Daar verstaat hij. Dan zegt hij hetzelfde terug. Natuurlijk. Kan maar één zin. Maar Jetti kan alles achter elkaar zeggen in het buitenland. Die is er ook geweest in die landen. Waarom zit je zo eigenaardig te praten? Helemaal niet eigenaardig. U praat eigenaardig. U hebt het steeds over auto's. Maar auto's zijn belangrijk. Wist je dat? Nee, natuurlijk, wist je dat niet, nee. Geen verstand van auto's. Maar ze zijn heel belangrijk. Ik was hem elke week. Ik heb er een speciale borstel voor. Een autowasborstel. Elke week wassen. En dan doe ik het grootwerk. Picobello. Glimpt fantastisch. En daarna gooi ik hem helemaal in de glans. Nou, daar ben je dan toch wel een paar uur mee bezig. Ziet u wel? Auto's. Alleen maar jullie praten over niks anders. Kijk, vroeger, ja, vroeger was het nog, nog wel eens op te brengen. Een liter benzine, 75, 76 cent. Ja, nou spreek ik over een paar jaar terug. Maar het wordt steeds gekker met die overshiks. Ze willen er allemaal goud aan verdienen. Vroeger... Ja, nou... vroeger weet ik niet zoveel meer. Ben wel getrouwd, maar mama ziek nooit meer. Zeker vergeten. Tja, mijn dochter, die zie ik wel, maar die praat nooit over mijn man. Zeker voor oh, Ik heb hem nu dus niet nodig. Helemaal niet met lammert erbij, die lievert. Mijn dochter werkt bij de Ewa. Ze neemt wel eens lippenstift mee. Maar ik heb er zo zoveel. Ik geef ze ook wel eens weg. Onze hele afdeling heeft een lippenstift van me gekregen, want... Ik tut mezelf alleen maar op als er een feestavond is. Het is maar één keer in de maand. Voor televisie kijken hoeft het natuurlijk niet, hè. op tutten. En er komt er ook wel eens een goochelaar of een zanger. Donnie Dober bijvoorbeeld, ken die? Nooit verwoord. Hij is wel mijn lievelingszanger. Voor alles die zingt. Hoe je heette, daar ben ik vergeten. Nee, nee, dat is van Eddie Christiani. Die zingt dat liedje en ook, eh, uh, uh, uh, ja, uh, ja, ja, ja, uh, uh, schiet me te binnen. Ik zie de zon, ook al schijnt ze niet. Ik jubel het uit, ik zing en ik fluit. En Tilbert, die heeft een mooie strik voor en dan lacht hij naar ons. Maar verder heb ik geen bezoek. Er zijn mensen die krijgen elke week een auto vol mensen. Ik denk maar dat ik ergens particulier chauffeur word. Ik ben gezakt voor mijn grote rijbewijs. Bouw eerst op een vrachtwagen. ben ik voor gezakt. Ik had wel wat ingenomen, maar toch nog de zenuwen. Ja. Kijk, als je op de weg zit in een auto, dan ben je iemand. Dan rij ik daar in mijn blauwe wagen en is het net... Hoe zal ik het nou zeggen? Zeg maar gewoon wat je denkt. Dat moet ik ook van de dokter. Ja? Ja, het is het beste voor iedereen... Dat weet jij nog niet. Nou, het, het is net een heel groot beest dat supersnel kan lopen. En daar zit ik in. Daar heb ik de leiding over. Ja, jij bent een beest. Een rijtoemaker is er niet meer bij. Ik ben werkeloos. Ik zat vroeger de hele middag achter het stuur. Ik rijd niet zo hard, want anders moest je zo weer melden bij de pomp. Vijftig gulden ben je zomaar kwijt. Vijftig gulden is niks. Mijn dochter komt me opzoeken. Niet zo vaak. Eens in de drie maanden. Ze nemen van buiten veel mee. Bloemen, fruit, snoep. Van alles. Ben ik wel eens jaloers. Loop ook heen en weer langs het bezoek en dan hoop ik dat ze mij ook wat geven. Nee, ik bedel niet, want ik ben verzoendelijk opgevoed. Want met een dokter kunnen trouwen. Een tandarts. Plotseling was hij weg. Niks meer van gehoord. Maar ja, er is gauw feest met Pinkstra. Daar ga ik naartoe. En dan is Lammert zijn kadertje ook weer gemaakt. Lammert zal nooit vloeken zoals die anderen Of naar je grijpen. Dat doet die kleine schelen graag. Hè. Heel hard knijpen. Hier, dan denkt hij dat ik het te fijn vind. Nou, ik vind er niks aan. Gadverdamme ze me nou vier sneetjes met kaas meegeven. Zou erover klagen bij de directeur, want die ken ik goed persoonlijk. Ja, ja, ja. Ik kan ook goed naaien. Ik kan goed zeggen dat ik kampioen ben. We maken rokken en van alles. Denk maar niet dat we geen hippe dingen maken. En dan ontvang je natuurlijk heel veel geld, hè. Zeg, 26 gulden per week. Halve tankvol. Lammert werkt in de tuin. Als die goed er is, tenminste. doet er verder niet het werk bij en stopt papieren zakdoekjes in dozen. Mooi werk, schoon en toch netjes. Hij krijgt ook heel wat geld in de week te mooi niet uitvlakken. Ik heb een veer voor hem meegenomen, voor Lammert. Die lag op de grond. Een veer, meer of minder, maakt een vogel niks uit. Mooi hem zien, ja. Wat moet die Lammert nou met een veer, mens? Weet je dat ze straks ook het stukje voor je huis laten betalen? Kom je aan met je auto? Zet je hem neer op je vaste plekje? Moet je betalen? Ik heb ook een mooi plekje. Bijna voor de deur. Komt van geime buurman wel eens vroeger thuis, staat hij op mijn plek. Doet hij expres. Dus ik zorg altijd dat ik net voor hem thuis kom. Draai de straat in, in parkeren en dan nog even in mijn auto blijven zitten. Vogels hebben veren genoeg. Maar je kan toch beter niet tegen de zuster zeggen als je er spreekt hoor. Gaan ze weer zeuren. Jij wel een veer en die andere geen veer. Ga er maar voor iedereen eentje zoeken. Maar daar zijn de vogels het niet mee eens. Zo is het niet, want ze blijven vliegen. En als het... wij buiten gaan stelen, dan pikken ze je mooi in je arm of in je oog. Ik heb wel eens iemand met een glazen oog gezien. Dat is geen mooi gezicht. Ik heb me steeds de verkeerde kant uit. Zuster die ik nou heb is niet zo aardig. Ik mis Ali wel hoor. Was de zuster daarvoor. Die is nou getrouwd met een heel knap type. Je wordt onverschillig hè. Onverschillig. Ik mocht hem ook een keer aaien. En Ali vond het goed. Ik had het in de oor gefluisterd dat ik het graag wou. Lief zijn. Kan ook met een hondje. Haaien. Maar dat mag niet van huis. Ik heb wel eens een, een levend vogeltje meegenomen. Maar dat was de volgende dag al dood. En ze wouden hem op de zaal allemaal vasthouden. Dat wou die vogel niet. Toen is die dood gegaan. En ik heb gehaald. Want het was mijn vogel. En toen zei Ali: Ik ga weg. Ik was de eerste die het hoorde. Gehaald. Gehaald als ik heb. Dat was met die vogel maar niks bij. Ze heeft me een fotootje gegeven, Ali. En dat had ik in de kast. maar dus gestolen. Hm. Daar kijk ik elke dag even naar en dan zei ik: Dag Ali. Ik vertelde wat er was gebeurd. Als je een doet, je doet maat. Ik zou graag een foto van mezelf hebben, maar je komt zo weinig buiten. Vindt het nou niet gemeen dat ze al Ali van me afgepikt hebben? Ze pikken alles van je af. Alles waar je aardigheid in hebt, de kraak je kwijt. Maar koffie drinken, pik ze niet van me af. Heel deftig doe ik dat met mijn pink omhoog als ik drink. En dan zit ik voor het raam. Toen Lam het nog goed kon lopen, was de mist... Hij liep langs het raam, hij had een schep op zijn schouder. En plotseling zag ik hem niet meer. Toen, toen ben ik naar buiten gegaan om hem achterna te lopen. Maar hij was weg. Ik was wel bang hoor. Maar gelukkig was hij dus weer. Hij moest alleen de schep terugbrengen. Nou zou ik graag een diploma halen. Want ik heb wel een veilig verkeerd diploma. Maar dat is nog van vroeger. Ik zou graag nou... Een diploma halen. De anderen hebben ook diploma's, zeggen ze. Ik heb ook een diploma. Rijbewijs. Dat is een heel moeilijk diploma. Want er zijn mensen die 60 keer examen doen en dan nog niet slagen. Ik had het in drie keer. Dat is vlug. Drie keer. Dan nog een diploma van het taleninstituut. Dan heb ik twee diploma's. Die diploma koken. Als ik dat heb, kan ik overal terecht. Maar ik ga er niet uit. Uit ons huis. Mij te druk bij jullie buiten. Als ik dan eenmaal kokster ben, kom jij natuurlijk ook. En dus dan kook ik voor jou. Misschien hou jij wel van lekkere erwtensoep. Dan kook ik die soep gewoon voor jou. Twee borden. Drie? Kan je ook. Drie? Dat is goed, ja. Daar hou mannen van. Als lekkere dingen voor ze maakt. Een pijpje roken, dus zou ook mooi zijn. Als dus Lammert dan met hem bij de kachel zit, net als op de televisie, gaat die pijpje roken, omdat die lekker heeft gegeten. Bij ons kan je niet bij de kachel zitten, want we hebben centrale verwarming. Ik heb jou nog nooit eerder gezien. Volgens mij zat jij helemaal niet in de bussen. Of zat je soms in bus 2, dat kan wel, want die is van het andere paviljoen. Veel karretjes hadden jullie bij, hè? Bus 2, veel karretjes. Mensen, ik zit helemaal niet bij jullie. Ik woon gewoon in een huis. Wij wonen ook gewoon. Maar jullie zijn niet helemaal in orde? Wel eens, voel je rust. Je haalt alles door elkaar. Je denkt dat je mij eerder gezien hebt. Misschien heb ik je wel gezien, maar wil jij het niet toegeven? Dat kan toch? Dat kan niet. Niet, zei ik. Heus wel, maar, maar je wil het niet toegeven. Oké, okay, als dat leuker voor jou is, dan laten we het zo. Maar daar kan ik de pest over inkrijgen dat ze alles van je afjatten. Ik was magazijnmeester in de behangselfabriek, Ontslag. Ik heb mijn auto weg moeten doen. Prachtige wagen. Blauw. Dat dacht ik wel. Wat? Dat je hem niet meer had. Het was niet meer te betalen. Op het plaats kon ik maar één keer in de maand een eindje rijden. Eén keer in de maand en dat is niet veel. Dan ging ik nog niet boven de tachtig, want dan gaat hij zacht, Dan wil hij flink drinken, hoor. Maar hij liep zo lekker, hè. Een goede motor had ik erin. Ik denk dat ik een bijzondere motor had. Dat kan toch? Dat kan zeker. Dat bijvoorbeeld... Mijn motor veel beter was dan van die andere. Of dat ik bijvoorbeeld een super de super motor in had. Dat kan ook. Zeker wel. Jij zit in het andere paviljoen niet liegen. Ben zijn zeker net nieuw? De nieuwe komen daar eerst terecht. Eigen schuld. Je hebt niet zo'n mooie huis als wij hebben. Wij hebben tegels op de vloer. Mooie blauwe tegeltjes. En jullie hebben hout. Maar ja, na een tijdje mag je naar het andere paviljoen. Dat met die tegeltjes. Wij hebben ook veel meer planten dan jullie. Veel meer. Maar als je bijvoorbeeld langs bij mij... dat je graag bij ons wil komen... dan wil ik er wel eens over praten met de directeur. Dat jij dat dus wil. Ik zie de directeur elke dag. Ik heb hem ook wel eens koffie gebracht met een koekje erbij. En dan zegt hij heel vriendelijk... Dank je wel hoor. En dan zeg ik... Alsjeblieft, meneer de directeur, uw kopje koffie. Vindt hij fijn? Want ik kijk me heel lief aan, als hij dankjewel zegt. Mijn ben de hele dag tevreden, als de directeur zo naar mij heeft gekeken. slammer, die doet het ook. Maar ik mag niet te vaak bij hem. Als ik wat meebreng voor hem, dan zit hij er lang naar te kijken. En dan is hij blij... Ik pak die en dan mijn liedje spelen. Hij kent vader Jacob al, maar die is nog aan het studeren. Dus, dus jij wil gauw bij ons komen? <laughs> Jaloers, hè? Op de tegeltjes natuurlijk en om te planten. Weet je wat? Ik ga het gelijk even vragen aan de hoofdzuster. Die kan ook wel een goed woordje voor je doen. Blijf hier maar rustig zitten, dan mag je ook mijn brood met kaas hebben. Alles opeten, hoor. Als ik terugkom met de hoofdzuster, dan hebben we het zakje leeg. Kostjes ook opeten, want kostjes zijn goed brood. Ik moet geen brood. Ik heb helemaal geen trek. Opeten, zeg ik. Alles opeten. Als je niet eet, ga je dood. Wat is het voor kaas? Toch geen houden, hè? Nee, hele lekkere kaas. Alles opeten, hoor. Weet, weet je wat het is? Ze kunnen me die auto afnemen. Maar mijn aquarium niet. Dat heb ik en dat hou ik. Dat blijft van mij. Met veertig internationale vissen... Veertig vissen uit verre wateren zwemmen in mijn aquarium en dat kan niemand me afnemen. Ik ben direct terug. Even wat aan de zustervraag. vragen. Eet jij ondertussen je boterham op? Ook de kostjes kostjes en ook no, brood. Dit waren drie episoden uit het leven der auto's door Dick Walda. De eerste episode, Zes regels in de krant, werd gespeeld door Donald de Marcas en Gerry Mantel. De tweede episode, Perziken op sap, door Jan Wechter, Gerry Mantel en Maria Lindes. En de derde episode, Brood met kaas, door Eva Jansen en Piet Hendricks. Regie, Ad Leupler.